De Zuid-Afrikaanse bischop Desmond Tutu heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens zijn bezoek aan Nederland is hij benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Tutu wordt daarmee onder meer geëerd voor zijn werk als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Hij kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol in de strijd tegen de apartheid.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 De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Ja, leuk dat je nog steeds uh, luistert naar De Wereld van Filemon. Het programma waarin ik de wereld overvlieg en praat met Nederlanders die in het buitenland wonen. Uh, en we hebben het over gewoontes en gebruiken in de landen waarin ze wonen. Uh, dit uur gaan we uh, een enorme reis maken. We gaan naar de Filipijnen, de eilanden, in de buurt van... Indonesië zo'n beetje. Uh, daarna gaan we ietsjes naar het zuiden. Dan gaan we naar Australië. En daarna gaan we weer naar het noorden. Een beetje naar het uh, westen. En daar ligt uh, dat enorme land China. Uh, ik praat met Ilse Dieters. Die zit in uh, Manila. Emma Beumer uit Perth, Australië. En Pieter Geert uit Qingdao. Dan moet ik zo meteen even goed vragen hoe ik dat uitspreek. Eerst is uh, Ilse. Hallo, goedenavond. Hi. Goedemorgen. Hoe, hoe laat is het daar? Het is nu uh, acht, uur acht uur geweest. Acht uur. De, de, de, de, de. Heb je vannacht gedanst? Uh, klopt. <laughs> je hebt gedanst? Wel, ja, een, een, een verjaardagsfeestje. Oké, okay. het, het lijkt nog steeds of je in het verjaardagsfeestje zit... Uh, probeer even een plek te zoeken dat je uh, iets beter te horen bent. Dan ga ik zo meteen uh, uitgebreid met je praten over uh, dansen... en later nog over uh, geneeswijzen en rituelen. Uh, Emma, hallo. Hi, goedemorgen. Heb je vannacht gedanst? Nee, ik word wel net wakker. Ik hoor het aan je stem. Ik zou zeggen, pak even een lekker kopje koffie... <laughs> uh, smeer je stem en uh, word even lekker wakker. Dan, uh, dan spreek ik je zo meteen. Pieter? Ja, goedemorgen. Hoi, ja. hallo. Hoe, hoe heet dat plaatje nou waar je zit? Ik zit in Qingdao. Qing, oh, Qingdao. Hoe groot is Qingdao. dat? Qingdao. weer 9 miljoen inwoners. Oh, ik zei plaatje. Het is dus zeg maar 10 uh, keer Amsterdam, 11 keer Amsterdam. Ja, zo Ik ga zo meteen met je praten over uh, dansen en uh, rituelen. Geneeswijzen, maar eerst uh, heel even uh, muziek... Uh, een plaatje. Black Bees Juanes. rime. rime. rime. rime. me Todo fue mentira, ayer tú la vida mía. Hey! Y qué grande fue la herida, ayer tú la vida mía. Oh, oh. Y qué grande fue la herida, no me digas no, me diga no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas, no me digas Si tú no me quieres, dime lo que sientes hey! Pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes ik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 No me digas Lapage. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Tja, het had niet veel gescheeld... of er zou op de Malediven niet meer mogen worden gedanst. Het ministerie van Islamitische Zaken wilde een dansverbod invoeren, maar de regering stak er een stokje voor, gelukkig voor die mensen daar. Het zou toch niet te controleren zijn. Dat was de reden waarom ze het niet doorlieten gaan dansverboden, dat klinkt natuurlijk echt enorm gek. Maar het komt best wel veel voor. In Duitsland, niet heel ver hier vandaan... mag je bijvoorbeeld op Goede Vrijdag niet dansen. Echt merkwaardig. Maar hoe zit het in andere landen? En eh, hoe dansen mensen in andere landen eigenlijk? Eh, we gaan naar Ilse Dieters in de Filipijnen. Hoe wordt er bij jullie gedanst? Ilse, is er niet? Dan gaan we naar Emma. Emma, ben jij daar? Emma. Hoi, Emma. Ben je ondertussen wakker geworden? Goedemorgen. Ja, ik ben een kopje tegengezet. <laughs> je hebt je even wakker gedanst. Ja, valt mee, valt mij. Ja. Wat heb je gisteravond gedaan? Oh, hoe is het daar in Nederland? Ah, oh, goed. Hier is het heerlijk. Ik ben, in het, ik ben nu eigenlijk niet in Burk, ik ben in het zuiden. Oh. Voor twee weken voor werk. Maar uh, niet zoveel dansen hier. <laughs> het is een kleine mining town, dus er uh, gebeurt uh, niet zoveel. En in de wat grotere steden kan je, kan je daar wel goed stappen? Zeker weten, ja. In Burkhard is, uh, is het uh, nachtleven echt uh, ja, wel heel anders dan in Nederland hoor. Heel, heel, veel, uh, heel groot, wel veel, uh, veel barren en uh, mm -hmm. paar uh, nightclubs, maar wel anders dan in Nederland. Wat is het verschil? Um, nou, een beetje zo. In Nederland uh, hebben wij. Uh, de regel als, als vrouw als je uitgaat, dan zit het of borsten of billen. Maar nou, hier zitten allebei borsten en billen. Dus het maakt allemaal niet uit wat je aan hebt. En, uh, <laughs> hoe bedoel je dat precies? Qua, qua, qua kleding? Dat het uh, toonbaar Kaar maken, kleding, zeg maar. Ja, dat is echt heel bijzonder hier. Ja. Ja, is dat een beetje zoals in, in Engeland eigenlijk? Ja, ja. Misschien, misschien nog wel een beetje uh, meer, omdat het gewoon natuurlijk wel echt lekker weer is hier. Um, over het algemeen en uh, ja, het is echt, uh, echt bijzonder Dan dat, ja. En pas je je daar dan op je dan aan? Het is wel te zien. Nee, nee <lacht> <lacht> ik ben vaak de enige met een broek aan. <lacht> dan val je wel een beetje uit de toon. <lacht> ja, ja, maar ja, ik hou er dus echt helemaal niet van. wordt een beetje Maar het is wel leuk om lekker naar de kroeg te gaan. Nou, <lacht> een beetje preis. Nee, maar gewoon, nou, gewoon lekker gaan dansen. Ik hoef het niet ja, in mijn onderbroek te staan. Nee, dat, uh, dat kan ook in een broek natuurlijk. Hé, hey, en uh, gebruiken ze... Want we hebben het over dansen. Gebruiken ze dat dan ook om, om te dansen? Die, die, die, dat accentueren van borsten en billen? Um, ja, dus eigenlijk het gekke is dat... Er is wel plek waar je kan gaan dansen. Maar zoals wij lekker... Gewoon even uh, in zo'n in zo'n café, zeg maar, in de nightclub lekker gaan dansen. Dat heb je hier gewoon... In elke kroeg heb je gewoon... hangen tv's en alles. en Iedereen staat continu over je schouder... zeg maar, naar de tv te kijken. Dat vind ik... Zo verschrikkelijk. Ja, dans is gewoon echt heel anders. Ja, ik vind het ook heel erg. Maar een bar dancing? Dat bestaat niet. Ja, je hebt dat dus wel. Ja, je hebt het wel. Je hebt ook bijvoorbeeld... wat wel vaak hier is, dat je van die... live bandjes hebt. En dan... Daar gaan mensen staan voor het podium wel te dansen. Maar ik heb het gevoel dat alle mannen hier denken dat ze niet kunnen dansen. <laughs> ze staan dan aan de kant en dan zijn vaak de vrouwen die staan te dansen. En de mannen kijken. Ja, dat is echt heel bijzonder, ja. In Nederland is dat natuurlijk ook een beetje zo. Maar uiteindelijk als de Nederlandse man wat biertjes op heeft... dan gaat hij gaat toch wel dansen. Maar daar doen, ze, doen mannen dat eigenlijk ja. helemaal niet. Jawel, jawel, een beetje, maar niet... Um, het, is, het is gewoon, ik denk dat het zit gewoon veel... Is het, het is gewoon in de meeste towns, niet in de, niet in de grote steden... maar in de kleine is het gewoon een overschot aan mannen. En, maar ik nu bijvoorbeeld ben in zo'n mining town... Eh, als je hier gisteravond de in zou lopen... zouden er misschien tien vrouwen zijn en driehonderd mannen. Dat oh, is het ook niet leuk als vrouw, uh, toch? Om, om dan ja, uit te gaan, of wel? Nee, zeker niet. Nee, dat, daarom ben ik ook gisteravond lekker niet uitgegaan. Nee. En, en, en hoe, hoe, hoe wordt er gedanst door die vrouwen? Um, ik denk dat iedereen een beetje probeert uh, Shakira na te doen of zo. <laughs> ja, en als je maar genoeg <lacht> drinkt... dan denk je ook hoef, dat je het bent je, je en dat ook. je het kan. <lacht> ja. Ja, dus het, dat is wel, wel, wel leuk. Maar nee, er zijn wel een paar, in beurt zijn er best wel een paar leuke kroegen waar je gewoon, uh, waar dat een grotere lifestand is, waar lekker geswingd wordt en uh, ja, een beetje van die hitjes, een beetje vijf, hitjes achter iets, een beetje dat soort uh, muziek wordt er dan gedraaid. Ja. En uh, gewoon wat zeg maar hier nu in is dan aan muziek. En uh, ja, is altijd wel, uh, dat wel gezellig vind ik. En dan kan je ook gewoon heb je ook een paar deel waar je kan, waar je kan kletsen en uh, ja, waar dan ook de tv zangen. Ja, ik heb, maar ik heb wel het idee van Australiërs... dat als ze eenmaal gaan feesten en als ze eenmaal losgaan... dat ze dan ook echt goed losgaan. Ja, zeker. Ik denk dat niemand uitgaat zonder tot het, het gaatje te gaan. Nee. En dat is, wel, uh, dat is wel bijzonder, want in Nederland kan je gewoon ook... Hè, de kroeg gaan denk je, nou, ik wil echt een twee uur naar huis... want ik heb morgen om acht uur Ik wil het, het net doen. zeggen, ja, ja, maar ja. Dat gebeurt, dat gebeurt echt niet. Het is... De, ja, als je een taxi wil naar huis nemen om 1 uur. Dat is echt geen probleem, want er is geen, geen rij. Wil je om vier uur, wanneer alles dicht is, dan sta je echt uh, uren te wachten. Ja, en doe je daar dan ook aan mee? Ga je dan ook uh, als, nu, als je uitgaat, altijd tot het gaatje? Nee, nee, zeker niet. Natuurlijk ja, is het wel eens leuk om gewoon lekker uh, even lekker gek te doen en te dansen en zo. Dat ja. gebeurt ook wel eens. Als er een reden is voor een feestje, dat er een collega weggaat, dat weet ik veel wat. Maar... Uh, ja, ik werk over het algemeen zes dagen per week. Dus ik vind het ook wel lekker om gewoon dan uh, op de zondag een beetje, een beetje vers te zijn. En dat ja. kan ik ook gewoon het leukste doen. Ja, en, en kijken ze je dan raar aan als je bijvoorbeeld om twee uur weggaat? Nee, ik denk dat ze het niet eens meer door hebben, joh. <lacht> <lacht> over het <Hey>. algemeen. <lacht> hey, en in, in Nederland zie je nee, al, ja. ook bij vrouwen dat die altijd wel een beetje afwachtend zijn qua dansen. En dat ze ja meestal rond twee uur. Ruppelt de dansvloer een beetje vol en, en dan gaan mensen een beetje dansen, maar is het daar wel zo dat ze meteen op de dansvloer uh, tekeer gaan? Ja, ja het gaan starten sowieso wel wat eerder. Oh, dat is ook heel fijn. De cool. kroegen zijn al wel uh, wat drukker vanaf uh, 9 uur, 10 uur. Wat natuurlijk in Nederland een het moment dat je dan elkaar thuis uh, ontmoet. En uh, ja, vaak pakken we om een uurtje of tien, dan actie al de stad in. En uh, ja, nee. Over het algemeen sta je dan al gelijk wel uh, een kwartiertje, twintig minuten in de rij om zeg maar, ergens binnen te komen. Dus, uh, ja. Nou, dat begint altijd wel, wel vroeg. En dan toch nog tot vier uur doorgaan. Hé, hm. hey, en je hebt daar natuurlijk ook de Abor Aboriginals. Die, die dansen natuurlijk helemaal op een eigen manier. Um, nou, je zoals in Burg, daar zul je echt uh, geen enkele Aboriginal tegenkomen in het uitgaansleven. Te Soms één of twee, uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon niet veel. Als je bijvoorbeeld, um, kun ik verwerken in de Northern Territory was. Daar uh, heb je gewoon je kroegen waar zeg maar, iedereen uh, welkom is. Ik, ik zeg niet dat ze er niet welkom zijn, maar ze gaan daar niet heen. Nee. Ja, en er zijn natuurlijk bepaalde plekken waar ze wel heen gaan. En daar, uh, ja, ze houden wel echt van een feestje. Toen dus ik uh, in een heel kleine baan was in de uh, Northern Territory in Denning Creek, nou, daar was... Uh, waren wij de enige blanke, zeg maar, in de, in de kroeg. Maar ik heb echt een uh, ontzettend leuke avond gehad. Hele ja. leuke gesprekken gehad. En uh, ook heel hard gaan zwingen, inderdaad. En maar ja, daar is de alcoholgebruik gewoon... Uh, Vandaag mij zijn ze wat meer dan dat het in de uh, beurt is. <laughs> en, en dansen zijn dan ook anders? Omdat zij ook hun traditionele dansen hebben? Ja, um, dat denk ik niet, zeg maar, weer het... Het um, overgrote deel van de Britse heeft echt overgewicht, dus nou, ja, ik, ik, um, ja, ik weet niet of ik moet dat gaan een beetje een lachgoedhaar dansen, een beetje zo oompa loompa dansen, ja, ik weet niet. <lacht> <lacht> ja, het is gewoon wel, uh, wel geinig, maar ze zijn echt super vriendelijk en een uh, beetje heel, ja. Heel, Als je zegt uh, oompa loompa dans, dan en wordt en het echt... denk ik wel een beetje pissig hoor, denk ik. <lacht> <lacht> ja natuurlijk nee, niet, zo. maar weet je, oh, je, zo zo, weet je weet je al gewoon zeker met zo, met je, met zo'n zo'n swing weer, een beetje, misschien zo. Ja, ja. En uh, ga ja, je vanavond nog van, dansen? Gaan lekker fij. Vanavond, uh, nee, vanavond gaan we lekker barbecuen uh, op het strand. Zie je er echt heel lekker, heel lekker <laughs> Ach, jaloers, jaloers. Ja, we gaan lekker barbecuen. Ik zou zeggen, Vanmorgen ga lekker. Weer werken. Ja, ga eerst uh, lekker even ontbijten en ik uh, hoop dat ik je snel weer mag bellen. Goeiedag. Ja, oké. Okay, Goedjes. Doeg, fijne dag. En uh, wij gaan naar uh, de Filipijnen. Iets naar het uh, noorden dus. Ilse Dieters. Ja, hoe wordt er op de Filipijnen gedanst? Ho hoe wordt er op de Filipijnen gedanst? Ja. Uh, nou, ze, het ligt waar je, waar je bent... Uh, ik uh, zit hier in de provincie, uh, net buiten Manila. Ik ben eigenlijk gezonden door World Activity Philippines om hier vrijwilligerswerk te doen uh, tussen ja de lokale uh, bevolking. Ja. En um, ja, als hier een feestje is, en we hadden toevallig gisteravond een feestje van mijn uh, collega vrijwilliger, die uh, vierde verjaardag. Mm -hmm. En uh, ja, wat je dan doet is uh, een. Uh, Video ook uh, huren, neerzetten. En heel veel zoetigheid. En dan wordt er gewoon gezongen, maar er wordt, er wordt niet echt gedanst. Oh. Ja. Uh, wat ik begrepen heb, is dat uh, veel Filipijnen uh, niet zo van houden om zweterig te worden. <laughs> oh ja, ja, ja. ja, dat, ja dat, maar dat wordt je met werken en met andere dingen natuurlijk ook. Die, ja, uh, mensen bewegen is ook, ook heel de, langzaam. Wat zeg je? Die mensen die doen alles ook dan heel langzaam. Ja, ze zijn wel iets langzamer. <laughs> Dat klopt. Maar, maar uh, het is hier ook heel erg warm en vochtig. Dus je gaat sowieso, uh, ben je de hele tijd aan het zweten. Um, maar Filipijnen, die, uh, die douchen gewoon heel erg vaak. Maar is er, is er wel zoiets als een uitgaanswereld? Uh, we uitgaansleven? Ja, in Manila, in de metro Manila, dat, zou je, dat kun je zien als de Randstad. Mm -hmm. uh, daar is wel, ja, wel een uitgaansleven voor de, voor de jongere mensen. Maar dat, is, dat gaat vooral over de, um, ja, de wat we, meer welgestelde uh, deel van de bevolking. En hoe ziet dat eruit, dat uitgaansleven? Nou, je hebt uh, uh, heel veel verschil. Um, wat ik tot nu toe heb gezien is uh, uh, barren waar al muziek wordt gedraaid en uh, vooral top 40 muziek. En dat is ook een beetje net zoals ja, gewoon in Nederland eigenlijk. Ja. En uh, een heleboel tafels en mensen die daar aan uh, ja, uh, drankjes zitten drinken. Waardoor, ik heb nog niet echt gezien dat jonge mensen uh, dan gaan dansen. Maar ik weet wel dat er ook uh, clubs zijn waar wel gewoon wordt gedanst. Ja. En, uh, ja, dat is een beetje eigenlijk vergelijkbaar met het uitgaansleven uh, wat wij, in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dat, dat uitgaan, dat is dus echt voor het rijkere gedeelte van de bevolking, waarschijnlijk een klein gedeelte van de bevolking. Ja, want uh, de prijzen voor een biertje bijvoorbeeld, die zijn vergelijkbaar met Europese prijzen. Ja, en dat is voor, die, voor veel mensen daar natuurlijk uh, enorme bedragen. Ja, ik geloof dat uh, 80% van de bevolking hier is uh, uh, ja, niet, niet welgesteld, zeg maar. Nee. En, en heb je dan ook geen hele traditionele dansen? Dansen die misschien al heel oud zijn? Ja, toevallig uh, was er vorige week in het dorp uh, waar ik dichtbij uh, werk in de community... Um, was er was een soort uh, celebration van, uh, ja, het dorp was zoveel jaar, bestond zoveel jaar en de burgemeester had iedereen uitgenodigd. Um, en toen kwamen uh, uh, ja, echt allemaal lokale clubs en scholen en uh, ja, allemaal, allemaal kleine groepjes. Uh, die gingen dan optreden en dat waren allerlei traditionele dansen en dat is ja, echt heel apart om te zien. Beschrijf eens een beetje, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Nou, ze gebruiken heel veel requisiten en um, ze zijn helemaal uh, uh, ja, gedressed dus helemaal uh, verkleed, of, maar ja, eigenlijk meer traditionele kleding is dat. Uh, en dat is een beetje geïnspireerd door uh, Spaanse kledij. Zo uh, is Spaans, Spaanse een... kledij, zei je? Ze... Geïnspireerd op? Uh, het ziet er een beetje Spaans uit, maar dan wel met een, met een beetje een uh, eigen invulling. Oké. Okay. En, en, en hoe bewegen ze zich? Um, nou, ze hebben uh, bijvoorbeeld... Één dans is met uh, hele grote bamboestiks. Mm -hmm. Echt hele grote... Het zijn meer een soort, ja, soort palen. <laughs> ja, waarmee ze dan uh, bewegen en op de grond uh, stampen. En uh, de, de, het draaien en zo. En ze gebruiken ook andere requisieten heel kleurig. Allemaal heel veel bling-bling. Ze houden hier echt ontzettend van bling-bling. Oké. Okay. Ja, dat bewegen ze dan een beetje heen en weer. En dat zijn, zijn een soort simpele stapjes. Ja. Uh, ja, niet te veel uh, lichaamsbeweging dus. <laughs> maar ze laten dan de bling-bling laten ze in het werk doen. <laughs> dat is het eigenlijk een beetje. Maar dat zijn dansen, ja, ja dan kan je als buitenstaande natuurlijk niet zomaar meegaan doen. Uh, nee, nou, wij hebben wel meegedaan. Oh. Maar dat we vielen nogal uh, uit, uh, uit de toon, ja. Want je, want je liet die paal de hele tijd uit je, uit je handen kletteren. Nee, maar uh, de rugmeester had onze uh, community ook gevraagd of wij een optreden wilden doen. Uh, en uh, dat wilden we eerst niet, maar toen stond hij erop. En toen hadden we twee dagen tijd om iets in elkaar te zetten. Oh. Uh, dus toen hebben we gewoon zelf ja, een soort show in elkaar geflans. En uh, uh, ik heb met mijn hula hoop opgetreden. En de uh, jongens die deden een soort uh, meme-dans. En hip-hop zat er nog bij. Dus het was echt totaal anders dan traditioneel. Maar de dan mensen je die vonden het wel helemaal geweldig. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Hé, hey, en uh, Facebook-feestjes, heb je dat ook in, uh, in de Filipijnen? Uh, onder de jongeren bedoel je? Ja. Uh, ja. Oh. Ja, er wordt, Facebook wordt heel erg uh, veel gebruikt uh, om reclame te maken voor feestjes. En, um, ik uh, ga in november naar een feestje. Dan, je komt via Facebook bijvoorbeeld al goed in de underground scene terecht. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ga zo meteen verder met je praten. Uh, eerst even naar China. Pieter Geerts, Pieter. Uh, op de Malediven is er dus sprake van een dansverbod. Zou dat denkbaar zijn in China? Een dansverbod? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het een onhaalbare zaak is. Er wordt veel gedanst in China. Er wordt hier gewoon uitgegaan door jongeren. En we zijn hier gewoon net in Europa. gewoon in grote discotheken en clubs. En daar wordt dagelijks gebruik van gemaakt. Nou, zo meteen wil ik er alles over horen. Eerst gaan we even kijken hoe er in de rest van de wereld gedanst wordt. De wereld van Filemon. In Griekenland werd onlangs het wereldrecord siertaki-dansen verbroken. 286 mensen dansten met hun armen over elkaar van links naar rechts en verbraken zo het record. In Argentinië zijn de meeste dansscholen ter wereld. Dit komt natuurlijk door de wereldberoemde tango. Op Jamaica is een bepaalde dans zelfs verboden, de zogenaamde dolkdans mag niet meer beoefend worden in clubs... omdat dit voor te erotische situaties zou leiden. De wereld van Filemon. Ja, erotisch dansen, dat kan ik me in China niet zo goed voorstellen. Hoe wordt daar gedanst? Um, wat ik gezien heb, is het gewoon hetzelfde als in het Westen. Oh. Je, uh, gewoon net, net zo hard gehoust... En, uh, en gedanst als in elke willekeurige discotheek in Nederland. Maar je hebt niet de Chinese stijl qua dansen? Ja, je hebt, je hebt natuurlijk de, de bekende draakendans met de bruiloften en zo. Dus dat zie je wel op straat gebeuren. Oh ja. Als ja. als, er, als, er een, als een koppel trouwt, dan zie je zo'n uh, <lacht> zo draak met van de mensen eronder... Die, uh, die helemaal wild gaan. Zo'n dus draak maar ga je natuurlijk niet je meenemen de, naar de disco. Nou ja, dat is inderdaad een beetje lastig. Dan krijg je meer carnaval-extractie, denk ik. En uh, ja, het is... Wat ik hier zie is gewoon, uh, gewoon discotheek. en zo. Ik ben niet, niet in een heel landgebied uh, natuurlijk. Ik nee. ben In een grote stad. Dus dat is vrij modern. En, en ik heb ook geen Chinese bruiloft mogen meemaken of zo in zo'n tafereel. Maar daar wordt gewoon normaal gedanst. Uh, voor zover als ik weet. Heb je wel het idee dat ze echt hun eigen gang gaan? Of dat ze het Westen eigenlijk een beetje nadoen? Nee, ja, het is toch wel een beetje, een, een niet helemaal een kopie, maar ja, ik denk dat dansen van alle, alle culturen is. En als je danst op westerse muziek, op, uh, op gewoon uh, hout- en muziek, dan wordt het wereldwijd bijna hetzelfde op gedanst. Ja, maar wij doen natuurlijk wel een beetje onze popsterren na. En dat is wel echt, als je bijvoorbeeld in Afrika gaat kijken of uh, de, de aboriginals in, in Australië, die, die dansen wel echt anders. Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft denk ik dat dan kan, kan zeggen dat het gewoon heel erg westers is. Ja, en uh, hoe, hoe, hoe ziet een club daar eruit? Um, ja, dat is een lastige voorstelling van te maken. Maar ik, uh, ik, ik heb hier al uh, Jimmy woo achtige tafereelen meegemaakt. En de gemiddelde club ziet er echt super modern uit. Het is echt. Uh, echt chic Echt, echt luxe. Ja, chic. Bottleservice, uh, de hele MacMac. <laughs> en, en, en de prijzen? Uh, vergelijkbaar of iets goedkoper dan het westen. Ja. Het ligt net zoals of je gewoon naar een kroeg gaat. Je hebt gewoon een kroeg hier en dan betaal je voor een flesje bier uh, anderhalve euro. Een euro. Mm -hmm. En op straat, als je op straat in Chinatown is, komt je om zo'n bier. Het is de, de bierstad van China natuurlijk. Natuurlijk. Dus, uh, ja, dan betaal je soms maar, maar maar 50 cent voor een halve liter bier. Oh, dat is. Uh... Maar als je inderdaad. Uh, aan whiskies en zo bezint, dan was het al wel prijzig. Wat vind je nou het grootste verschil uh, in vergelijking met Nederland qua uitgaan? Nou, hier is het, hier is het wat meer uiterlijk vertoond. Sorry? Dus, het, is, het is wat meer uiterlijk vertoond, het is veel buitenkant. Ja, ja, ja. Vooral laten zien dat je veel geld hebt en. Uh, en, en, en een beetje papsrecht gedrag. Dat heb je natuurlijk in Nederland ook al, maar... Horloges en zo, en dure pakken, en dat soort, dat soort zaken. Ja, bling, bling, en vooral laten zien dat je het kan betalen. Ja. Dus uh, dat zie je wel. Waar ga jij meestal naartoe als je uitgaat? Of gewoon naar de kroeg, en we zijn meestal eindigen in, in, in een club. Maar we beginnen meestal gewoon in een kroeg... Met een, waar ja, een, een mix van, uh, van Westerlingen en Chinezen komt... Heerlijk. Ben je vannacht nog uit geweest? Uh, nee, vannacht heb ik het heel kalm gedaan. Uh, jammer. <laughs> Lekker. Eww, De oude mannetjes van de Buena Vista Social Club en hun grote hit Chan Chan. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Precies, het is iets over half drie en je luistert naar de wereld van Filemon. Dat hoorden we net al in The Tune. Ik vraag me bij heel veel dingen af... hoe zouden ze dat in andere landen doen? In dit programma ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen. Maar jij vraagt je misschien ook wel eens iets af. En, uh, bijvoorbeeld uh, hoe het wc-papier in Kuala Lumpur uh, eruit ziet... of in welke landen je smiddags warm eet. Je kunt uh, je vraag mailen naar en Ik ga hem dan proberen te beantwoorden. Uh, we kregen een uh, mailtje van uh, Cindy. Cindy uit uh, Alkmaar... Uh, en Mild. De herfst uh, en de winter die komen eraan. En ik merk soms dat ik een beetje last heb van een winterdip. En door het slechte weer gaat je weerstand dan omlaag waardoor je de hele tijd verkouden bent. En ik gebruik dan vaak homeopathische middeltjes. Omdat uh, ik denk dat dat goed voor me is. Uh, en ik vraag me af uh, of er in andere landen ook... Uh, homeopathische middeltjes zijn, waar ik misschien iets, iets, iets aan kan hebben... maar die we hier niet kennen. Nou, uh, Cindy uit Alkmaar, ik ga dat uh, zeker voor je uitzoeken. Uh, we doen dat uh, onder andere met uh, Ilse Dieters uit de Filipijnen. Ilse, ik denk dat je in de Filipijnen wel heel veel gekke middeltjes hebt. Um, ja, ze gebruiken hier vooral... Uh... Uh, veel natuurlijke middelen. Uh, tenminste hier waar ik zit, in de provincie, mm -hmm. uh, worden heel veel planten gebruikt uh, om ja, kwaaltjes te genezen, zeg maar. En uh, wat voor kwaaltjes zijn dat? Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld uh, een met een, nierproblemen hebt of uh, blaasontsteking of gewoon uh, griepje of zo, dan... Uh, wordt bijvoorbeeld uh, kokosmelk uh, gedronken. Dat is heel reinigend. Dus uh, uh, kokosmelk van de buko, dat is de jonge kokosnoot. Mm -hmm. uh, en um, uh, gemberthee. Oké. Okay, Kelpijn ja, ja. bijvoorbeeld. Uh, en je hebt hier ook een, uh, een soort uh, blaadje wat het smaakt een beetje als spinazie, maar het ziet er veel kleiner uit en het groeit hier echt overal. Uh, maar dat is echt uh, bekend als een soort supergeneesmiddel, superfood. En daar zit ook heel veel ijzer in en zo, maar het is ook heel reinigend en heel veel gezonde mineralen. Hmm. Dat wordt dan ook gebruikt. Gebruik je zelf die mildertjes ook? Uh, ja. <laughs> <laughs> geloof je erin? Uh, ja, ik geloof er wel in. Ja. Ik geloof wel in de, in de kracht van uh, gewoon wat er in de natuur groeit. Je moet wel in geloven, anders werkt het natuurlijk niet. Nee, precies, Daar ben ik ook met je eens. Maar, maar m, m, hoe heet dat ook alweer, die spinatieplantjes? Uh, ja, dat wordt nog niet gezegd, maar dat komt omdat ik nu even niet op de naam kook. Oh. We noemen het gewoon de, de Filipijnse spinatie. Maar, ja. maar voor, voor wat voor kwaaltjes kan je dat dan gebruiken? Ja, eigenlijk voor praktisch alles. Ik geloof niet dat ze heel erg duidelijk dan hebben voor dan nee. maar gewoon, dat werkt gewoon voor alles. Maar gebruiken ze dat dan ook voor hele ernstige dingen? Um, ja, ik geloof het wel, ja. Maar, kanker ja, of zo? Of? Nou, daar is weer een ander plantje voor, tegen kanker. Oh! <laughs> Wat is dat dan? Ja, ik hoor het verhaal van een buurman die. die, uh, uh, die had al medicijnen gewoon van een dokter. Uh, en die is daarmee gestopt en het was, geloof ik, ook iets, tegen, iets met zijn prostaat of zo. Ah. En dan is hij dat, dat blaar, ander blaadje gaan gebruiken en nu heeft hij nergens last meer van. Oh, en dat, dat werkt dan dus wel echt. Ja. Want, want zoiets, ja, als kanker, dat kan je natuurlijk niet zomaar weghalen ja, met een placebo-iets. Nee, ja, ja, Wie weet misschien wel. Ja. <laughs> Heb je het idee dat alternatieve genezers daar hoog aanzien genieten? Uh, ja, dat ligt een beetje aan waar je bent. Uh, er zijn uh, dokters, gewoon dokters die geleerd hebben op een school... die, die hebben vooral uh, de hoogste status. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen betalen. Nee, nee maar je hoort vaak in dat soort landen... dat ze eigenlijk alternatieve genezers meer geloven... dan gewoon een reguliere zorg. Ja, ze hebben hier wel uh, een soort waarzegger. Een soort witch doctor... Uh, en dan, ja, als je dan uh, een kwaal hebt en je weet niet wat het is, dan gaan ze daar naartoe. En dan uh, laten ze een soort kaarsvet, uh, kaarsvet laat ze druppelen in water. Mm -hmm. uh, en dat wordt dan hard. En dan gaan ze dat, uh, uh, gaan ze dat lezen, dus een soort koffiedik kijken. En als het dan de vorm van je nier is, zegt ze: Oh, nou, je hebt uh, nierproblemen. Nou, dan moet je kooksmelk gaan drinken. En dan gaat het over. <lacht> En dan uh, stoppen ze dat kaarsvet in een krant... en dat moeten ze dan dichtbij hun dragen. En dat helpt dan ook. Dus, ja, ze zijn heel erg bijgelovig hier. Ja, dat is ook zo grappig dat mensen overal weer iets in gaan lezen. In koffie, in theeblaadjes, ja. in, in kaarten, in, in glazen bollen, noem maar op. Ja, en hier dus in kaarsvet, ja, ja. bedenk het maar. Geloof je daarin? In het kaarsvet lezen? Nee, nee. Oh, daar, dan, daar dan weer niet in. Nee. <laughs> Ik vind het ook altijd wel een beetje gevaarlijk als mensen heel erg in dat soort dingen geloven, toch? Ja, als je echt iets hebt en uh, degene, de witch doctor heeft het verkeerd. Ja. die zegt het zijn je nieren en je hebt gewoon een hartafwijking. Ja, dat is wel een beetje link. Ja, en hoe, spreek je daar wel eens over met, uh, met Filipijnse mensen? Uh, ja, we hadden gisteravond bijvoorbeeld. Maar dat ging meer over geesten. Uh, want ja, ze geloven hier ook in spoken. Oh. Uh, <laughs> uh, en dat is dan gewoon. Ja, iemand die. Uh, een, vri een vriend van een vriend die kwam mee en die is gewoon uh, een dokter, een dierendokter. En, maar die gelooft heel erg sterk in spoken, bijvoorbeeld. Die is wel echt afgestudeerd dierendokter. Ja. Dus we echt. proberen daar gewoon een soort serieus. Uh, beetje wetenschappelijk getint gesprek over te houden, maar. <laughs> Ja, dat gaat gewoon echt niet in. <lacht> Terwijl, die, die heeft gewoon gestudeerd, universiteit gedaan... maar spoken, dat, dat past dan ook prima in, in, in zijn intellect. Ja, ja, heel apart. Ja, wat raar. Of geloof je ook in spoken? Nee, nee ik geloof er niet in. Maar uh, het schijnt dat wij wel een spook hier in huis hebben. En oh. mijn uh, huisgenootje die, uh, is er wel een beetje gevoelig voor. <lacht> en uh, gisteren kwamen er dus mensen over de vloer... <lacht> waaronder ook Filipijnen. Ja. En die begonnen ook gelijk van... oh, er zit een spook in dit huis en zo. Terwijl we hun nog helemaal niks hadden verteld. <laughs> <laughs> en en jouw huisgenootje wel... is, ook een, is ook iemand uh, uit het westen? Uh, ja, ja, is ook een Nederlands meisje. Ja, en die wordt er dan toch een beetje bang voor? Ja, vooral omdat ze hier dus allemaal zeggen... er zit een spook in jullie huis... En dan komen er mensen die hier nog nooit zijn geweest. En dat zijn dan wat meer hoogopgeleide jongeren. Ja. En die komen binnen en die zeggen, oh, ik zag een spook. <laughs> ja, what the fuck. Was het wel, is het wel, oh, misschien is het wel een heel aardig spook. Misschien bestaat hij wel echt. Ja, dat zeg ik ook steeds. Dat zeg ik dus ook steeds. Dus van, ja, maar ook al is er eentje, dan hoef je er toch niet bang voor te zijn. Ik bedoel, kunnen jullie toch wel samen... In vrede leven. Ja, een, een leuk gesprek uh, uh, houden. Want uh, ja, die, die, zo'n spook die komt op plekken waar jij natuurlijk niet komt. Ja, precies. Op Zolder bijvoorbeeld. Want daar uh, komt dus niemand, omdat <laughs> daar zo de, de spook zit. <laughs> ik zou zeggen, ga snel uh, naar Zolder en ga hem opzoeken. Dank je wel. Ik hoop je snel weer te spreken. Uh, Emma Beumer in Australië. Zitten daar ook spooken? Spooken hier? Um, nou, denk ik niet. Maar geesten wel zeker. Geesten wel. De, geloof je daar ook echt in? Um, nou, ik, uh, ik kan het niet bewijzen dat het niet zo is. Dus uh, ja, ik sta er wel op voor, zeker. Ja. En, uh, en zouden die geesten je kunnen helpen om bijvoorbeeld beter te worden als je ziek bent? Um, dat denk ik niet. Dat denk je niet? Dat denk ik niet. Uh, dat is wel hoe ze hier, uh, hoe ze hier uh, daarover nadenken. Eh, alles uh, staat in verbinding met de aarde voor de Aboriginals. Eh? Die nog steeds traditioneel leven. Ja. Oh, niet allemaal, maar in, uh, in, in de binnenlanden. En uh, ja, zeker, daar is, ja, daar is dat wel een grote. Er is dat wel groot. En nemen dus niet, mijn leven. nemen, nemen niet abor Aboriginals, nemen die dan ook geneeswijzen over van de Aboriginals. Nou, dat denk ik niet. Nee, die gaan gewoon naar het ziekenhuis en naar de dokter en. Uh, gewoon net zoals in Nederland. Ja, want uh, alternatieve geneeswijzen wordt daar uh, veel gebruik van gemaakt daar? Um, in de zin van alternatief... Uh, als je kijkt naar dingen als acupunctuur en dat soort dingen... dat is er ook al eigenlijk niet echt. Oh. En reiki en uh, steenoplegging... en klankschaaltherapie en weet ik wat allemaal. Dat, dat is... Nee. Nou, het hangt een beetje vanaf waar je bent als je... Um, als je meer uh, in, uh, in de buurt van, van Sydney en waar ik ben, in Perth, daar heb je wel best wel mensen die, uh, nou, niet veel, maar uh, die uh, uh, Rijki doen of dat soort dingen. Um, toch, ja, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is in Nederland. Dus je nou, dat je he? al het merendeel van de mensen denkt een beetje van: dat werkt niet. Maar er zijn wel mensen die dat wel proberen en het in stand houden. Dat weet ik niet. In Nederland zie je toch echt wel heel veel uh, wazige therapieën. Sommige helpen misschien, an andere zeker niet. Maar het wordt ook steeds populairder. Die spirituele vrouwen, die, ja. die lopen ermee weg. Ja, ja is zeker zo, ja. Je nou, het idee dat Australië wat nuchterder zijn? Één, uh, ja, ja nou, ik heb zelf mijn reiki uh, de Korea 1 gehaald hier uh, in Beurt, <laughs> vorig jaar. Oh, vertel. Omdat ik het gewoon uh, wilde, wilde weten hoe dat ging. En ja, ik werd er gewoon ook geïnteresseerd in. En uh, ja, ik, ik doe dat nooit echt op andere mensen. Maar bij mezelf, uh, als ik bijna met bij of was... Uh, uh, ik doe gewoon een oplegging dat we werkt als het algemeen wel. Dus, uh, het rijken is gewoon... Dan tussen mijn oren is. Ja, het rijken is als je het een beetje plat zegt... dat je gewoon ergens je hand boven houdt... en dat je dan energie eruit trekt of erin tot ja, in doet of zoiets. Ja. Ja, het is dus gewoon de channelen van energie. Dus gewoon ja, gewoon slechte energie uit je laten gaan. Dus het zorg voor een soort van meditatie op een, op een bepaalde manier, zeg maar. En je gewoon concentreren op je problemen en dat proberen beter te maken. Ja, en, en wat van geneeswijze hebben die Aboriginals? Weet je dat, weet je daar um, iets van? Nou, daar weet ik niet zo heel erg veel van. Ik weet, ik weet wel dat echt in de in de bush, uit de bush, dat er gewoon heel weinig is. En uh, dat ze ook heel weinig accepteren. Dus uh, Help. Het is natuurlijk steeds, uh, waarver op Australisch grondgebied moet er helftvoorzieningen zijn. Maar ik geloof dat echt uh, in de boets dat het er gewoon uh, echt bijna niet is. Nee, nee. Is, is dus, er een, uh, is dat er ook een, niet zijn een keuze hebben. Is, is er in Australië uh, strenge wetgeving wat betreft dit soort dingen? Um, zeg dat nog een keer. Is er in uh, Australië, uh, zijn ze daar streng wat betreft dit soort dingen qua, qua wet? Nee, dat niet denk ik. Nee, ik denk dat je, het is hier best wel, uh, best wel vrij. Uh, dat ga, ik denk dat er best wel veel nog uh, echt een natuurgebruik om uh, te genezen en uh, gebruiken planten en kruiden. En, want dat is gewoon alleen maar te vinden daar, weet je. Er is gewoon niets anders. Nee, nee, nee. En uh, wat had je eigenlijk? Waar, waar, waarom je Rijki nodig had? Ja, altijd pijn in mijn buik. Oh, en, en dat is echt beter geworden dus, uh, door, door de reiki? Dat is echt een stuk beter geworden het afgelopen jaar, ja. Wel, wel echt ongelooflijk. En, en dat, ja, moet ik, denk, het, ook, ik moet... denk ook dat het een combinatie is van... Uh, dat ik in Nederland gewoon altijd heel erg gestrest was... en het gevoel had dat ik gewoon dingen moest. Ja. En uh, dat ik dat hier niet heb. En ik denk dat dat, dat echt ook een uh, ja, iets wat erbij... Uh, bij Komt kijken, maar uh, ja, ik heb echt veel minder bijna mijn buik sinds ik dat doe. Ach, wat fijn. En maar heb je dat ook zelf gedaan? Met jezelf je handen op je buik? Of moet iemand ja, anders dat ja, dan dat doen? Is, zeg maar de eerste, de eerste fase, zeg maar, is dat je. Je zou het eventueel ook op andere mensen kunnen toepassen, maar ik ben er niet zo comfortabel mee om dat te doen. <laughs> maar bij mezelf uh, kan je gewoon de oplegging bij jezelf doen en uh, ja, ja, gewoon. Uh, dat, dat, dat kan zijn um, met je handen op je buik, of dat kan gewoon ook gewoon als je normaal zit zijn, dat hoeft niet per se met je handen. Nee. Wat bijvoorbeeld ook bedrijken is dat je ook goede energie naar iemand kan sturen die bijvoorbeeld in Nederland is, dus weet je, wel, een vriendje of weet ik van die je iets heeft. Of, ja, dat, dat kan ook. Stuur me even wat dat goede energie. Ik, uh, ja, dat doe ik wel. Ik, voel dat. ik ben goed concentreren. <laughs> <laughs> ik, vo, ik voel dat hoor, dankjewel. Dank je wel. Een hele fijne dag daar en een, uh, vooral een uh, fijne dag zonder buikpijn. Ja, dank je wel. Nou, jij ook. Dank je wel. We gaan naar China. Uh, Pieter Geerts. ja, Amsterdam zit al Hoi. vol met Chinese kruidendoktertjes. Daar moet het helemaal uh, wildgroei zijn aan, aan, aan kruidenvrouwtjes, of niet? Nou, je, je hebt hier inderdaad wel van die traditionele apotheken. die vol liggen met lange op sterk water en gedroogde pappenstoelen en dat weet ik al niet. Maar het is niet dat het hele mee gegooid wordt, hoor. Maar je hebt dat wel is, hele ge gekke geneeswijzen, denk ik, toch? Sorry? Je hebt daar wel hele vreemde geneeswijzen. Ja, je hebt natuurlijk allemaal die traditionele dingen als uur en uh, massages en, en dat soort dingen. En Chinezen die drinken de meest rare brouwsels. Ik heb Chinese collega's die bij een hoesje of een kleine verkoudheid echt rondlopen met een... Uh, met een, met een pot met, met allerlei vage ingrediënten die je ook nog eens niet altijd, altijd smakelijk ruiken. <güls> Ik zie ze ook al lopen. <güls> Chinese mensen hebben <güls> het hele zo'n kruidenpotje onder hun arm. Ik wil er zo meteen meer over horen. We gaan eerst even kijken hoe het in de rest van de wereld zit... wat betreft alternatieve geneeswijzen. De wereld van Philemon. De bekendste alternatieve geneeswijze komt uit Japan en heet Reiki. Door handoplegging krijg je energie door, waardoor je kan genezen van al je kwaaltjes. In Amerika zijn homobonen uitgevonden. Bepaalde wetenschappers zijn ervan overtuigd dat als je deze bonen eet, je dan van je homoseksualiteit kan genezen. In Zuid-Afrika is het heel normaal om langs een medicijnman te gaan om zo van je aids af te komen. Hieronder ga je dan twee weken lang een therapie met allerlei middeltjes en rituelen. En zo kom je dus van de aids af. De wereld van Philemon. Tja, je vertelde net over uh, Chinezen die dan uh, rondlopen met zo'n pot onder een arm. Wat zit er in die pot? ja een mix van kruiden en, uh, en vruchten en gedroogde uh, <laughs> ja, natuurproducten de, waar het allemaal vandaan komt wortelen van, van, van planten en, uh, en dat soort dingen je klinkt alsof je daar heilig in gelooft ja, alles behalve <laughs> <laughs> ik heb wel, het grappige is dat mijn collega's, me dus, zodra je dus een verkoudheid heb of zo... meteen beginnen van, ja, je moet veel water drinken, want dat is goed voor je. En bij alles wat je hebt, moet je sowieso veel water drinken. <laughs> dus dat, dat is medicijn nummer één. En dan komen ze inderdaad met van, ja, ik kan wel iets voor je meebrengen en zo. Maar ja. dat, ik zeg dan me meestal dat ik dat uh, zelf al oplos. Ja, maar je durft het dan ook ja, niet te ik proberen? Ben, ik ben niet zo van, uh, van dat soort... Uh, Vage the therapie. En, uh, probeer eerst de natuur gewoon zelf zijn werk te laten doen in plaats van uh, allerlei middeltjes te grijpen. Nee, je hebt het echt nog nooit geprobeerd? Nee, nee. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb het ooit geroken aan zo'n pot en dat was meteen, toen was ik meteen genezen. Een soort gelijk stoned. Ja, nee. Het, is, het, het, het, het stinkt gewoon als, als, de, als de pieten. <lacht> <lacht> ja. En, maar dat is, dat is ook in een supermarkt hier. Ze hebben hier allerlei rare producten... en gedroogde onderdelen van, van beesten. En, die ze allemaal eten onder het mond van... het is goed voor je. Maar ik kan me maar, voorstellen uh, dat als je ja, op je werk komt... en er lopen allemaal Chinezen uh, met zo'n pot uh, onder een arm... die enorm stinkt, dat het uh, niet, niet te hachelen is daar op je werk. Nou, we zijn gelukkig een klein kantoor... dus ik heb, uh, ik heb maar vier Chinese collega's. Dus het valt val wel mee... Maar ja, de gebruikers zijn anders en jij pas je daaraan aan als zij dat willen doen, m ik laat ze lekker. Ik kan moeilijk gaan zeggen, ja jongens, jullie mogen mogelijkheid niet hebben, dan denk ik dat we dan een probleem hebben. Ja. Maar ja, ieder zijn ding vind ik altijd. Als je er happy mee bent en beter van wordt, uh, net als met Reiki en uh, wat ik net hoorde. Mm -hmm. Ja. ja. ja. Uh, als, je, als jij je happy bent, moet je het vooral doen, maar probeer het niet, uh, niet door schroppen te duwen, want en misschien ja. wel als je erin gelooft, dan, dan, dan werkt het. Bij ja, jou zou het nee. dan niet werken. Ja, ja. En Chinese dat massages? Maar... Dat we het daar eens over hebben. Sorry? Die schijnen wel heel goed te zijn, Chinese massages. Uh, ja, zijn wel redelijk. Je hebt je, ik, ik zie hier meer massageparlers uh, massage en uh, massagehuizen dan, uh, dan kruidendokters en, en, en in apotheken. Oh, en, en, uh, en heb je wel zo'n uh, massage genoten? Ja, ik heb wel eens een voetmassage en dat soort dingen inderdaad. Ik moet zeggen dat de kwaliteit verschilt enorm. Oh, vertel. Dus, uh, soms zijn ze heel goed. Soms dan, uh, dan is het echt, dan ga ik met meer pijn om mijn weg naar buiten dan dat ik er binnen binnenkwam. Ja. Ik, ja. Ik, ik ben dan meer, meer van de Indonesische massage, Dat dus vind ik dan relaxter. Oh, wat is dat dan voor stijl? Dat is Met happy end ja, of zo? Weet ik, die, die, die gaan gewoon veel dieper. Oh, die gaan veel dus bij, dieper. Ja, bij Chinezen die af en toe lopen gewoon te rammen op je rug. En <laughs> dat, is, dat is niet iets wat ik prettig vind. Die lopen echt te hakken. Ja, ja. Als je, als je als kind iemand gaat masseren tegenover iemand... te trommelen op iemands rug, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, en een en, en, uh, happy end? Ik vraag het toch maar gewoon. Dat schijnt er toch heel <laughs> normaal te zijn? Nee, je valt allemaal heel erg mee hoor. Oh, dat heb ik ik dat denk gehoord. dat je daar ook echt in Thailand niet zijn en dat, uh, dat soort landen. China zal het vast gebeuren, maar ik, ik heb het nog niet over meemaken hier. Nee, want in, in Amsterdam zitten heel veel van de Chinese massage chalons, en dan ga je gewoon, uh, ja... dan kan je laten masseren ja. wat, je, wat, je, wat je wil, zeg maar. <laughs> maar dat is daar dus helemaal niet. Hier, hier gaan ja, mensen gaan al, naar dan die massage de... die denken dat het de Chinese traditie is... Om, uh, om het goed af te sluiten, maar dat is dus helemaal niet zo. De happy landing... Ja. Ja. ja. ja, het zal vast gebeuren. En hier in Tsendau, in ieder geval. Uh, niet, daar heb ik het in ieder geval niet meegemaakt. Ik heb gehoord van vrienden dat uh, het gebeurt. In Shanghai of andere grote steden, of Beijing. En, uh, daar zal misschien wel wat, uh, wat meer voorkomen, of wel voorkomen. Ja. Maar, uh, de echte verhalen over Happy Endings en zo, die dan hoort van, uh, van, van vrienden en, uh, en overal leeft. Dat is toch echt Thailand en dat soort landen. In the animal, he is a mirror man, he is a cat, he is Makitou <musique> minoné woléro bi ela, gélabati lu bakitou minoné woléro sarala Angel geef Morikanten met la guinenne. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit, Frank van der Lende. Hey, ik ben, ik ben, maar het is ook niet mijn taal. Wat Was dat <laughs> Portugees? Of ik denk het, dat? ja. Ik, het? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik, ik denk Portugees. Uh, nee, er wordt neergeschud uh, door de jury hier achter de ramen. Uh, Wieke Eschendaal, uh, de producer van deze show. Weer geweldig gedaan uh, vannacht. Uh, Frank... Ja. Uh, jij hebt uh, hierna uh, je radioshow. Wat ga je doen? Nou ja, ik, Eigenlijk kwam ik, terwijl ik naar jou aan het luisteren was, achter dat het een beetje op elkaar aansluit. Want ik uh, ga zo meteen bellen met een, uh, een bevriende DJ van mij. Die uh, draait nu op het Reaperbaan Festival in Hamburg. En het gaat eigenlijk uh, vannacht over je mooiste avonturen in het buitenland. Oh. Maar dat kan zijn van dat je uh, gewoon voor de tent zat op de camping in Zuid-Frankrijk. Maar dat kan ook zijn dat je wilde nachten hebt beleefd op Ibiza bijvoorbeeld. Oh, dat is wel moeilijk. Dan moet je je, je, je, hele, je ja, hele leven bijna je doorspitten. Maar, ja, je Ja, je moet even goed nadenken. En, en stel je voor, ik ben een willekeurige luisteraar. Kan ik dan naar jouw programma bellen? Zeker, dat kan <laughs> zeker. 0800-1121, Dan kan je bellen. En je kan ook mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Ja. Mag ik een klein, klein anekdotetje voor jou? Ja, Want jij bent natuurlijk heel de wereld over geweest. Ja, maar ik vind dat zo moeilijk. De, de, de meest memorabele reis. Ooit, het mag ja. zijn, het mag werk ja, zijn, het mag, ja, zijn, het mag ja. alles zijn. Nou, ik vond het wel het meest bijzonder, het koudste plaatje ter wereld in Siberië. Helemaal in het oosten van Rusland. Omjakon heet het. Het was op een gegeven moment min 60 graden. Oh mijn god. Het is, het is niet leuk, maar nee. het is wel echt heel gaaf dat je daar geweest bent. Dat je die kou hebt kunnen, kunnen voeden. Dat je uh, een auto uitstapt en dat gelijk al je neusharen uh, bevroren zijn. Of dat je kokend heet water in de lucht gooit en dat het als sneeuw naar beneden komt. De wereld fet. van Philemon. Philemon. Ja. <lacht>